Dit is aflevering 20 van The Good, the Bad and the Interesting... waarin Vasilis van Gemert, dat ben ik... spreekt met Mark Andrews van ontwerpbureau Andrews Degen uit Amsterdam. Je kan zoals altijd naar deze podcast luisteren... maar je kan hem ook teruglezen als je dat prettiger vindt. Ik laat van elke podcast een transcriptie maken. Dit is helaas niet gratis. Als je wil, kan je hieraan betalen. Ik heb daar een campagne voor opgezet op patreon.com Vasilis. Mark Andrews kwam met het mooie idee om het thema van kwaliteit te bespreken... aan de hand van de tien principes van Dieter Rams. Dat bleek een prima uitgangspunt voor een boeiend gesprek. Zijn deze principes nog altijd toe te passen? Werken ze wel goed op het web? En hoe moet je de verschillende principes interpreteren? Maar ik begin, zoals altijd, met de vraag... wanneer is iets goed? En Mark geeft daar op zijn geheel eigen wijze antwoord op. Uh, dat is natuurlijk een best moeilijke vraag, ook als beginvraag. Hè? Zeker. Je zou kunnen zeggen, dat is een goede vraag. Maar um, voor mijn gevoel, of wat ik ook in de praktijk zie... is uh, nou, de beoordeling van design. Ook als je in een soort van uh, ontwerper-klantrelatie zit... is het vaak heel subjectief wat goed hey. design is. De opleidingen proberen natuurlijk wel een bepaalde standaard te vinden... om iets te kunnen beoordelen of het goed of slecht is. En ik denk, er zijn natuurlijk best wat universele principes... die misschien ook overkoepelend zijn voor verschillende ontwerpgebieden. En noem er eens dus een paar? Um, nou, ik bedoel, in eerste instantie moet je je ja, afvragen... Uh, voor week, ik, ik zeg maar, we, we kunnen het over ontwerpers hebben. Over grafische ontwerpers, communicatie, visual design, designers. Het kan echt over van alles gaan. Hè? Dus... Precies, het kunnen de interior ontwerpers zijn. Het, het kunnen de industriële ontwerpers zijn, de architecten. En um, nou ja, voordat ik nu hier naar het gesprek kwam... heb ik dus ook natuurlijk over nagedacht naar nou, wat is goed ontwerp. Mm -hmm. En uh, daar ben ik eigenlijk... Uh, weer iets tegengekomen, een ontwerper die ik zelf uh, heel erg waardeer. Hij zit niet in mijn straatje, hij is niet een grafisch ontwerper, maar hij is een industrieel ontwerper. Ja. En dat is Dieter Rams. Dieter Rams. Dieter ja. Rams, hè? Ja, ja. ja. En, uh, Dieter, Dieter Rams heeft een aantal principes, he. Precies, die. hij heeft de tien uh, principes uh, waar hij denkt dat zijn eigenlijk de ja, tien basisprincipes van goed design. En uh, naar nou, mensen die zien noemen het zelfs de tien geboden. Ja, ja. Ja, ik denk dat het is misschien interessant is om hiermee gewoon te beginnen. Pff, te gek die en heb ik misschien... te gek genoeg heb ik die nog niet besproken, ja. uitvoerig. Ja. De... En misschien is het interessant om vanuit deze tien te vertrekken... en misschien ons eigen uh, principes nog toe te voegen. Ja, te dus gek. ik dacht dat het misschien ja, ja, ja, ja, ja, een goed uh, ja. begin en, uh, nou ja, Dieter Rams nou, heeft volgens mij vooral in de jaren 60, 70 heeft hij betekend voor de Duitse merk Braun. En uh, ja. dat waren natuurlijk dan uh, huishoudelijke apparatuur, elektronische apparaten, radios, platenspelers. En uh, hij was natuurlijk heel kenmerkend van best minimaal ontwerpen. Heel ja. strak, helder. Um, de functie toch? Ja, ja heel elegant, uh, leesbaar, maar heeft een heel strenge vormentaal eigenlijk ja. gehad. Ja. Dus um, ik lees er gewoon even rustig voor. Nee, maar een, laten we bij de eerste beginnen. We beginnen bij de eerste. Dus uh, goed te zijn is innovatief. Wat vind jij daarvan? Um, het is een heel mooi streven. Maar natuurlijk niet iedere ontwerpuitkomst kan altijd heel innovatief zijn. En je kunt natuurlijk ook niet altijd het vier nieuw uitvinden. Ja, ik heb er wat moeite mee eerlijk gezegd. Ik heb moeite met... Nou, laten we eerst, ik weet niet zo goed, wat is de definitie van innovatief? Is dat gewoon vernieuwend? Dus dat iets nieuw is? En is het dan anders? Ik heb er moeite mee als daar niet beter bij zit. Dus als het mm. alleen maar nieuw is omdat het nieuw is... Ja. of nieuw is omdat het anders is... en niet per definitie beter... dan vind ik het helemaal niet belangrijk dat het innovatief nee, precies. is. Daar ben, ben ik mee eens. Dus yes. ja, misschien moet je ernaar streven om op de lange termijn dingen te verbeteren... Mm. maar om met elk ontwerp altijd iets te verbeteren. Het is ook niet haalbaar in de praktijk. Nee. Uh, ik bedoel, als je ook als ontwerper voor toegepaste opdrachten werkt... ja, je kunt niet altijd innovatief zijn. Dat is ook niet waar. Iedere klant uh, op wacht dat jij uh, heel innovatief bent. Nee, misschien niet. Um, nee. En ik bedoel, in het grafische ontwerp nou heb je natuurlijk bepaalde middelen, een bepaalde toolkit aan um, mogelijkheden. En de vormen die je toepast en gebruikt in verschillende vormen. Ja. Um, maar ja, als je kijkt naar hoe innovatief vaak dingen zijn, ook in de reclame of zo, nou, dan valt dat nog best erg mee hoe innovatief dan dingen zijn. Ja, toch? ja Dus ik denk misschien dan meer in het technologische aspect, als we dan over ontwerp hebben, zijn dingen soms dan toch lijken ze innovatiever te zijn. Ja. Uh, goed, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, je moet uh, gebruik maken van de technische middelen die er zijn. Dus, over vijf en? jaar maak je andere dingen dan nu, omdat mm. er dan andere middelen zijn. Ja, en de grenzen te verkennen binnen jouw Proces is wel een mooi gegeven ja. die een ontwerp misschien ja. kan... Uh... Zou zeker moeten, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En zelfs als opdrachtgevers dat niet willen... denk ik dat het de taak is van de ontwerper om dat toch te onderzoeken. Mm. Dus daar zal je dan tijd voor vrij moeten maken. Uh, want... Ja. Nou, ik denk dat het is een belangrijk punt is, maar dat is misschien niet per se een must-have. Nee. Niet voor elk ontwerp. Nee, niet voor elk nee, ontwerp. Nee. Oké, okay. okay, gaan we naar het tweede. Uh, goed design maakt een product bruikbaar. Mm -hmm. Wat vind jij daarvan? Mee eens? Ja? Ja. Altijd? Eh... Um, ja, ik denk dat we... We moeten misschien in principe eens even doorheen lopen... omdat sommige horen bij elkaar, weet je... en het oh, okay, ene sluit yeah, niet yeah, het andere uit... dus yeah, we moeten yeah. misschien ook niet zeggen... Weet je, het gaat alleen... We, we moeten ze misschien ook niet in isolatie zien ja, of zo. Okay. Je, ja, oké, ik vind twee en drie kunnen goed samen. Je hebt namelijk... Goed design maakt het product bruikbaar... en goed design is esthetisch. En... Uh, dus de, dat telt bij elkaar op. Dus als het alleen maar bruikbaar is dan hoeft het nog niet goed te zijn. Want moet eerst ook nog eens esthetisch zijn. Maar wat bedoel je met... Ja. Tenminste, dat is wat hij hier zegt, toch? Want volgens mm. mij moet het dan alle tiende dingen voldoen om goed te zijn. Ik kan er niet eentje kiezen. Ja, nee, precies, ja. Vandaag doen we eerlijk, of morgen niet. Ja. Ja. ja. Ik bedoel, de esthetische component... is iets waar je vooral als ontwerper... Een, ja, wel een grote waarde... Aan hebt. Dus ik bedoel, als, als ik iets vormgeef of als ik vormgeving beoordeel, is ja. vaak de esthetische componenten wel belangrijk. Ja. De balans. Die is uh, natuurlijk ook lastig, toch? En heel vaak is het esthetische ook iets wat ook onderbewust een rol speelt. Dus als ik een mooi affiche ja. aan, de, aan de muur heb hangen. En ik zeg maar, misschien de, de, de message of de inhoud kan ondergeschikt zijn aan de esthetische waarde omdat het bij mij thuis op de muur hangt en ik gewoon blij word van de esthetische waarde. Ja, ja. Dan hoeft het inhoudelijk of qua boodschap ja. misschien minder te voldoen aan een bepaalde standaard. Ja, ja, ja. oké. Okay. Net zoals dat je nu zou je een bruin radio neer kunnen zetten in je huis als object. Die niet eens werkt. Nee, maar dat doet het niet. Wat heb je er nog aan, toch? Ja, ja maar hij heeft een bepaalde esthetische ja, waarde precies. die een bepaalde voldoening geeft. En bijvoorbeeld ook nou ja, als mensen heel erg in typografie of typografie mooi vinden. Ik zou een affiche kunnen hebben waar gewoon drie, vier letters op staan. Waar gewoon de esthetische waarde van de letters zo prachtig zijn dat het voldoende is om... Ja. ja, maar kom je dan niet meer in de buurt van kunst in plaats van design? Dat is een bepaalde abstractie natuurlijk ook. Maar misschien is het nu te erg gefocust op een bepaalde... Esthetiek. Ja. Maar de esthetiek is denk ik wel vaak een belangrijke onderdeel. Ja, en ik vind esthetiek is ook altijd lastig. Hè? Daar komen studenten zeggen vaak, met, zeker met vormgeving... Ja, maar dat is smaak. Mm. Zeggen ze. Als ik iets niet goed vind... Als ik, iets, als ik ergens een onvoldoende voor geef... Dan zeggen ze, ja, maar dat is smaak. Mm. Dan beschuldigen me ze ervan dat ik het niet mooi zou vinden. Mm. Hoe doe jij dat? Ja, ik denk dat esthetiek of de esthetieke waarde die iemand aan iets toekent, aan een object of aan een affiche of aan iets visueels, is denk ik wel soms ja, best uh, persoonlijk yeah. uh, getint. Maar ik bedoel, als man zelf natuurlijk in, in, in het ontwerpvak zit. Nou ja, dan heb je bepaalde regels. Je hebt bepaalde, misschien ook een bepaalde intuïtie opgebouwd... door je ervaring als ontwerpers wat werkt, wat in balans is. Ik bedoel, het ja. gaat ook altijd over harmonie. En hoe dingen zich tot elkaar verhouden in het geheel. Dus ik denk vaak in een, um, in een context van een school... of als je met een student in, in gesprek bent... kun je natuurlijk jouw mening of iets esthetisch is of niet... wel beredeneren, ja. denk ik. Maar ik bedoel, je ziet heel vaak nu ook... in Tegenwoordig op blogs of uh, ontwerpen die ontstaan, ja, vaak gaan ze ook tegen alle regels in. Uh -huh. Er je, nou ontstaat ook een bepaalde esthetiek. Ja. Daar hou ik misschien niet van, maar een andere groep mensen. Uh. Ja, ja, ja. Maar dat is dan denk ik vaak een bewuste, bewust spelen met de regels, toch? Of de regels of de, de, de, de, de richtlijnen. Ja, ik bedoel, wat natuurlijk een bekende uitspraak is, nou ja, je, je moet de regels kennen voordat je ze weer kunt breken. Maar ja. ik bedoel, vaak zitten ook heel veel, um, weet je, als je gewoon kijkt naar, tegenwoordig maken heel veel amateurs foto's. ze maken ook hun eigen uitnodiging, ze maken hun eigen flyers. Iedereen kan vandaag eigenlijk ook bijna ontwerpbaar zijn Zeker, door, ja. door de middelen die beschikbaar zijn uh, digitaal. En ik zie daar soms ook een esthetische waarde in. Ook kennen ze de regels niet. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Maar doen iets vanuit hun eigen uh, overtuiging. Kijk, naar Geocities, toch? Of, of binnen hun eigen beperkingen. Ja. Huh? Dat ze oplossing. En Geocities was in de jaren negentig een van de eerste websites... waar je zelf een website hmm. kon neerzetten. Ja, dat was bijna alles wat er stond. was ontzettend lelijk hmm. vanuit dat we zeggen klassiek vormgeving. Maar volgens mij heeft dat een enorme invloed gehad op uh, hoe we dingen zijn gaan maken. Uh -huh. Dus hoe we de, wat we nu mooi vinden. Uh -huh. ja. Dus die, die democratisering die is wel super interessant. Hè? Dat we de tools ter uh -huh. beschikking hebben gekregen. Ja. In de jaren 70 of 80, voordat computers er waren... was het gewoon onmogelijk om goed ontwerp te maken. Wat we nu doen, dat wat kon gewoon helemaal is. niet. Ja. ja. Ja. Dus dat maakt het natuurlijk ook moeilijker voor ontwerpers om geld te verdienen. Want iedereen kan het. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk hetzelfde. Met, ja, iedereen kan zijn eigen foto's maken. Iedereen kan misschien op een bruiloft ook zijn eigen foto's maken... in plaats van een professionele fotograaf in te huren. Maar toch, de kwaliteiten die een professionele fotograaf heeft... en wat hij voor middelen heeft. En hij kan studiofotografie hij snapt licht. Mm -hmm. he, hij snapt om met een model... Goed te brieven of om te gaan. Hetzelfde is ook voor een ontwerper die gewoon verstand heeft van ontwerp. Nou ja, die kan natuurlijk veel preciezer en beter uh, voor een klant uh, nou ja, de juiste tone of voice visueel vinden. Ja. Dus ik, ik zie nog niet de gevaar dat de, dat de ontwerper of de professionele ontwerper door de amateur uh, ingehaald wordt. Ik ben nee, meer bang voor Maar Op Misschien sommige ik... vlakken wel, natuurlijk, hè? Dus een simpele uitnodiging voor een feestje... Mm. dat kan iedereen nu maken. Geboortekaartjes. Dat, dat, wa zijn, dat waren zijn... hele vakgebieden. Maar dat zijn ook niet je opdrachten waar je het ontwerp op moet wachten. Nee, oké. Okay, dus, ja, uh, die, ja. die mag je ook verder schroeven. Ja, ja, ja, ja. Maar <laughs> okay. het, het gaat best snel. Hè? Dus een aantal ja. jaar geleden, bijvoorbeeld als je kijkt naar het web... Mm. was WordPress themebouwer een specialistisch vak... en mm. tegenwoordig echt niet meer... Ja, ja. Dus dat, dat moet je niet gaan doen uh, tot je niet het idee hebt dat ga ik tot mijn pensioen doen of zo. Nee, ik zie de gevaar vooral eigenlijk ook bij customizable website themes waar je ziet of de square of hoe heet nieuwe de cube the, of iets Ja, de grid Ik bedoel, volgens mij is het steeds zo'n beta-versie of zo. Maar ik bedoel, ze zijn bezig met. Uh, ja. Ja, de, de, de dingen die ik daaruit heb zien komen, ik ben nog niet heel Niet overtuigd. Nee, nee precies. Nee. En als wij denken natuurlijk, nou, content moet leiden zijn van ontwerp... Nou ja, dan zijn die platforms ook nog niet klaar Nou voor. ja, maar dat zegt de grid ja. dus juist. Hè. Precies. Dat is een hele interessante. Die zeggen, geef ons een berg content. Ja. En daar krijg je dan een op maat gemaakte website ja. uit. En dat is natuurlijk een heel groot verschil met... kies een leuk theme, wat wel een mm. beetje bij je bedrijf past en dan is het, zijn we klaar. Nee, ja. dat is echt zo... Ja. Ja, dus het gaat natuurlijk vooral om, om een vlakverdeling ook. Die ja. zij dan, uh, weet je, respons of tot de kent aanpassen volgens mij. Ja, maar wat ze dus echt ook zeggen, ze zeggen als wij dus uh, foto's van jou hebben, van je bedrijf en teksten van jouw bedrijf, dan mm. kunnen wij iets op maat maken. Wat past bij de tone of voice van je teksten... Oh ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik wil het zien. Ah ja, kijk of, Wat uh, natuurlijk het hele grote probleem daarbij is... is hebben bedrijven goede content. Wie komen ze daarmee voordat je begint? Ik moet het eerste project nog doen waarbij dat het geval is. Mm. Dat er eerst goede content is en daarna een design gemaakt wordt. Ja, maar toch ga je dan met de aangeleverde content... dit proberen binnen de git natuurlijk ergens te plaatsen. Ja. Het is toch nog een beetje... oké, okay, ik heb die content en die probeer ik met behulp... Van een geautomatiseerde ja. Ja. website, uh, iets met algoritme. Ja, ik, me, ja. Ja, ja. Ja, ik ben benieuwd naar. Ik bedoel, uh, ja. We moeten het in ieder geval zeker weten, zelf een keer uitproberen. Ja, ja, wat de kracht, ja, wat de kracht ja, ervan ja, ja. is. Zullen we naar de volgende naar ja, punt, Faith? Dus, uh, ah, wat ook nog. Uh, sorry, Vier. Ja. Uh, goed te zijn maakt producten begrijpelijk. Ja. ja de, die is. Ja. Ja, toch? Ja, ik bedoel, als, je, als we het over productdesign hebben... of misschien ook over website ontwerp... Nou ja, dan moet het product of het ontwerp de gebruiker vanzelfsprekend eigenlijk... Uh... Ja, kijk, het is een beetje voor de hand liggend, vind ik altijd met dit lijstje. Het punt is wel alleen... Dat, en ook als je bijvoorbeeld punt vijfde bijneemt... het maakt het product begrijpelijk... en goed design is niet opdringerig... je komt toch wel vaak dingen tegen die opdringerig zijn en niet begrijpelijk. Nee, nee. Dat voorbeeld van twee weken geleden met Peter van Grieken... die had een, een waterbedrijf... dat vertelde ik je net, ik zal het nog even verhalen dat een uh, soort van ingewikkeld flash-intro had... met een druppel die viel en daarna allemaal animerende dingen. En als je dan wilde scrollen of iets wilde doen... dan was dat heel erg ingewikkeld. Dat werkte helemaal niet vanzelf. Terwijl het enige wat mensen daar willen is hun waterstanden invoeren. Mm. Dit is volgens mij een opdringerig ontwerp... en een, een niet echt bruikbaar ontwerp. Heb jij enig idee waarom mensen dat doen? Nou, ik denk dat het ligt natuurlijk ook niet altijd in de keuze van... Van de ontwerper zelf. Ik bedoel, als een ontwerper een, met een klant samenwerkt... de klant heeft bepaalde ideeën, heeft bepaalde content... die hij natuurlijk dan kwijt wil op een website... of binnen een affiche of andere communicatiemiddelen. En heel vaak wordt geprobeerd een compromis te vinden... tussen vorm en inhoud. En heel vaak willen mensen ook te veel zeggen... of te veel kwijt binnen het... In dit geval dan misschien een website waar het ja. erin ging om, om meta -waterstanden in te vullen. Ja, maar ik denk het tenminste. Wat uh, wil je nog meer met een waterbedrijf? Ik hoef geen experience met zo'n ding. Ik hoef alleen maar... Weet je, ik wil water. Precies, ja. <laughs> maar het bedrijf had misschien andere ideeën daarover. Dus zij wilde ook nog uh, een leuke uh, iets over het bedrijf natuurlijk ja. uh, meegeven. En uh, nou ja, als te vier uh, verschillende... Uh, nou ja... ...behoeftes vanuit een bedrijf binnen één medium ja, gecommuniceerd ja, ja, ja. moet worden... ...dan uh, is het soms ook een... een ja. Het is ook een gebrek aan focus of zo. Dan Precies. Ja. Ja, ja, van waar gaat dit over? Wat willen we eigenlijk? Het zou vanaf het, vanuit het bedrijf kunnen komen. Het kan natuurlijk ook vanuit het ontwerpbureau of reclamebureau kunnen komen. Dit soort ideeën. Mm. Ja, maar ik denk die, als ontwerper, weet je, je kunt natuurlijk altijd de klant uh, nou, duidelijk maken. Weet je, je kunt het misschien beter, simpeler houden. Weet je, of misschien moet dit verhaal ergens anders weer terechtkomen. Maar ja, het laatste woord heeft toch de opdrachtgever vaak... Ja, is het zo? Yeah. Ja, ik denk het wel. De, een bedrijf een organisatie bestaat ook weer Het heel veel meningen. De, de, het heeft veel mensen. Zo groot een bedrijf is, zo langer duurt het natuurlijk intern ook... om, om beslissingen te nemen... En uh, nou ja, voordat een organisatie dan samen één beslissing heeft genomen... Ja. die weer naar het ontwerpstudio uh, schakelt ja, ja, ja, of geeft... Ja, ja, ja. Okay, dus is een, een, dan, dan dat ben je eigenlijk een stapje verder. Dat is die compromis-mentaliteit van Nederland, toch? Of is dat, is dat niet alleen in Nederland zo? Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar ik denk dat het natuurlijk ook gewoon een, een proces... waar meerdere partijen ja, verbonden zijn, dan absoluut, uh, ja. is het gewoon een soort van ja. compromis. ja. ja. Nummer 6. Oké. Okay. Goed te zijn is eerlijk. Eerlijk, ja, dat is een hele moeilijke Want wat is dat? Ja, wat is dat? Gaat eerlijkheid gaat natuurlijk ook over authenticiteit? Denk ik, toch? Yeah. En uh, als je kijkt naar de reclame, wordt authenticiteit tegenwoordig natuurlijk heel vaak als middel gebruikt om beter te verkopen. ja. Yeah. Dus, dus ook het kunstmatige. Authenticiteit in, in, ja, in hoe een foto is genomen, in yeah. hoe mooi in handgeschreven letters iets wordt neergezet, ...wat authenticiteit yeah. weerspiegelen. Yeah. Maar wat is daar nog authenticiteit? Hè? Dat dus... had je natuurlijk ook met uh, Ben, die begon daarmee. Heb je die Ben ja, in de tijd gezien? Ja. Ja. Ja. Toch? Die, of, ik weet niet of ze daar echt mee begonnen, maar dat was. Heel authentieke... Heel persoonlijk, persoonlijke... Uh, foto's... Gewone snapshots van mensen zoals ja, jij ik. Ja, waar merk een persoon natuurlijk wordt. Ja, ja. Ik ben... ben. Ja. Maar hier is. ben je wel specialist in, toch? In dit gebied. Tenminste, je begint over reclame. Je hebt een boek geschreven... Uh, over... Uh, over persuasion. Over het nee. overtuigen van mensen. Fantastisch boek trouwens... En ook, uh, ik uh, zat het gisteren nog door te bladeren thuis op de bank... en Katrien, mijn vrouw, mm. die zag het en die was overtuigd... Want Van het boek. Ja, ja. omdat het ja. Zo ja. een mooi boek was. Ja. Het is heel goed vormgegeven. Ja. Ja. Ja, mooi om te horen. Ja. Ja. Ik bedoel, ik zit natuurlijk zelf ook niet in de reclame. Ik bedoel, ik ben uh, deels eigenlijk ook een information designer. Dus ik zeg ja. maar... Het is natuurlijk een verschillende reclame gaat het natuurlijk heel vaak over beïnvloeding. Ja. En, um, um, en over overtuigen, ja. door, met behulp natuurlijk ook van nou, visuele argumentaties ja. eigenlijk die gevormd worden. En omdat ik eerst, voordat ik uh, naar Gafers ontwerp op de AKU uh, heb gedaan, heb ik dus zes jaar psychologie gedaan uh, gestudeerd. sociaalpsychologie, psychologie, daar gaat het gewoon hoe, wordt, hoe worden attitudes, hoe wordt gedrag gevormd. En uh, als ik dan met, uh, psycholo of, sorry, met uh, grafisch ontwerp uh, ben begonnen... heb ik eigenlijk de eerste drie jaar niks meer echt met psychologie gedaan. Ik zag ja. wel dat in mijn projecten... ging het toch altijd op een bepaalde manier over gedrag... en sociale issues op een bepaalde manier in de maatschappij. Maar ik wilde eigenlijk eerst maar niet meer echt de psychologie in. Maar in de masterjaar van uh, grafisch ontwerp heb ik eigenlijk de psychologie helemaal weer uh, naar voren gehaald. En ik was gewoon geïnteresseerd in hoever dus visuele argumenten vanuit een psychologische perspectieven um, nou ja, opgebouwd zijn of ontwikkeld worden. als je tegenwoordig kijkt, nou ja, persuasion design is een hot topic geworden ja. eigenlijk ook in de, in de afgelopen jaren. En, um, Dankzij jouw boek natuurlijk, toch? Ja, dat zou je zeggen. Maar ik, bedoel, het was, ik voelde het ook een aantal jaren geleden... dat het een, een onderwerp wordt waar, meer, ja, waar mensen gewoon bezig zijn. Ik tegenwoordig hebben we gewoon reclame voor Ze hebben allemaal een sociologe, een sociaal psychologe, Vaak in dienst zelfs. Ja, ja, ja. Um, en hoe belangrijk is het voor een ontwerper... om heel goede kennis te hebben van dit onderwerp? Ik denk het is hetzelfde als de basisprincipes van ontwerp te snappen. Moet je wel een paar basisprincipes van de mens begrijpen En uh, ik denk natuurlijk als je zeg ik maar meer op information design klinkt nu een beetje droog. Maar ik bedoel als je ontwerper bent bouw je eigenlijk vehicles voor informatie. Ik bedoel je bent eigenlijk bijna een uh, facilitator of een mediator tussen informatie en een lezer. Ja. Uh, dus je probeert natuurlijk de overdracht aan informatie te nou, ik wil niet zeggen te vereenvoudigen, maar ja, te faciliteren. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel toch vereenvoudigen, ja. Um, en daarvoor heb je sowieso, maar. denk ik, ook nou, een beetje psychologische kennis helpt gewoon. Maar als we dan een stap verder gaan en we willen mensen echt overtuigen... dan gaat het natuurlijk ook meer over inhoud en betekenis wat een beeld creëert. Ja. En ik zeg maar, binnen het boek wordt natuurlijk vaak ook echt uh, beeld geanalyseerd... Of, uh, echte campagnebeelden eigenlijk. Dus dan gaan we eigenlijk verder dan alleen de informatieverdrag. Dus er wordt eigenlijk geanalyseerd hoe een wisse argumentatie is. Dat zijn het vaak. Ons proberen te beïnvloeden iets te kopen of ons gedrag aan te passen... ...met betrekking tot uh, gezondheid. Ja. Minder roken, minder drinken, minder agressie. Ja. En dat is wel een, een richting die mij steeds nog heel boeit... ...en uh, die ik heel interessant vind... Dus um, als we het straks verder over goed design hebben, voor mij is ook goed design is als iets betekenis creëert. Oké. Okay. Ja? Yeah. dat is dan vooral in. We kunnen dat als ontwerpers heel vaak over layouts hebben of typografie, mm -hmm. maar een designer is heel vaak is ook bezig om beelden te construeren, andere realiteiten eigenlijk, uh, of yeah. een nieuwe realiteit te creëren. Op een, ja, soms uh, ja, of heel vaak in 2D. Ja, ja, ja. Dus het is natuurlijk vaak een projectie van de realiteit. Maar binnen één beeld ja, worden soms hele verhalen verteld. Weet je, dus ook het narratieve is natuurlijk uh, interessant binnen... Ja. De, uh, ja. Fuck, ja, het is goed met beeld om kunnen gaan. Dat boek van jou is woordenvol met tips. Mm. Ook, het is een heel praktisch boek. Maar je kan ook lekker de diepte in, om dingen te begrijpen. Ja, het, is, het is echt een fantastisch boek. Nou, nou, Wat me is opvalt is dat er alleen maar... Uh, laten we zeggen, nu we het over eerlijkheid hebben... Mm. is dat het alleen maar voornamelijk uh, goede reclame of zo... Geen inval. Uh, want de reclame wordt natuurlijk ook heel vaak gebruikt. Absoluut een rotzooi Oeh. te verkopen. Of vaak juist ook. Mm. Het valt mij altijd op dat uh, bijvoorbeeld rondom... Uh, kinderprogramma's. Ja, alle dingen die daar worden aangeboden ja. zijn slecht. Ja. Die zijn niet tof om mee te spelen. Nee. Ook als je bijvoorbeeld een Lego-cataloog tegenwoordig bekijkt. Hoe ze ook verhalen. Het, uh, je, sommige kindjes van drie, vier die lezen een Lego-boekje... alsof het een echt boekje is. Weet je? Okay, ze zijn ja, zo ja. raffineerd hoe ze eigenlijk het narratieve karakter... om gewoon producten te verkopen... Uh, nou ja, in een... Ja, ja, ja. Het is minder lego geworden, dat is ook wel jammer. Ja, het is minder lego geworden, dus is meer Disney en uh, superheroes en zo geworden. Ik bedoel, er ja. zitten natuurlijk heel andere marketingstrategieën. Het, het is um, nog steeds ingewikkelde dingen bouwen hoor, kan ik je ja. vertellen. Ja. Maar het is natuurlijk als je zo'n boek maakt, en ik bedoel in dit geval zijn er dan 33 technieken achter reclame. Ik bedoel, heel veel technieken zijn natuurlijk bekend. Voor, de, voor viele professionals is het misschien niet iets nieuws, misschien soms alleen in de nuances. Um, maar ik ben denk ik wel een, iemand die best idealistisch is... en ook eigenlijk heel sociaal georiënteerd is. Dus Een ander punt van mij zou ook zijn, goed te zijn... heeft maatschappelijk belang of een maatschappelijk factor. Ja, dat staat ook op je site. Hè? Het moet, of je, je wil, ja, sociaal, social design, als, social Precies, design precies. Dus, dus, dus ik zeg maar ook binnen, binnen, of als we het boek hebben gemaakt... heel vaak als we even reclames wilden hebben, ook van grotere bedrijven willen wilden ze ons niet geven. Ik bedoel, voor iedere beeld wat wij hebben gebruikt... moesten wij natuurlijk persoonlijk met de reclamebureaus... Uh, soms met de designbureaus... Uh, natuurlijk proberen die licenties te krijgen. Ja, ja. En uh, nou, zover je gaat in het boek... Uh, soms zie je voorbeelden... Uh, waar grote merken heel bewust... Uh, nou, die... Techniek eigenlijk toepassen, maar die eigenlijk best negatieve techniek is uh, op een moralisch gebied of est, uh, yeah. ethisch gebied. En waar ze dan ook gewoon geen uh, ja, licentie voor willen geven. Oké. Okay. Ja, en dan heel veel bedrijven vinden het dan ook raar als je zegt: Nou ja, ik ben een ontwerper en we zijn drie psychologen, we zijn bezig met een boek en uh, we zouden uw reclame graag gebruiken in het boek nou ja, als ze horen dat er drie psychologen op kijken. Vonden, vonden ze soms niet, uh, ja, ja, ja, dan dat worden ze niet... bang ja, ja, ja, ja. dan is het gekke dat reclame natuurlijk eigenlijk in het publieke domein is dus dat betekent dat het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk ja, ja. Weet je? maar het ja. idee is dus, ze willen niet dat mensen dat weten dat ze dit weten ik weet het niet en moeten mensen dit weten? Zouden dus, hè, want nu, ik denk dat jouw boek voornamelijk gelezen wordt... en bestudeerd wordt door ontwerpers... en wellicht mensen die de reclame ingaan. Uh, zouden gewoon mensen die gew totaal andere dingen doen... en gewoon tv kijken... zouden die dat boek misschien moeten lezen? Het gevaar, ik bedoel... het staat natuurlijk op de eerste pagina. Dat is dedicated to the consumer. Maar ja. het ding is natuurlijk... Het is een een boek wat jonge mensen ook gewoon duidelijk zal maken. Nou, dat er vaak nog meer achter communicatie zit. Weet je, dat er goed over nagedacht wordt. Uh, nou, wat een effect op een attitude of gedrag. Nou, wat het kan uitmaken. Of wat, wat de invloed daarvan is. Um, maar het moet ook gewoon duidelijk maken. dat iedere ontwerper. die dus straks ook in de reclame werkt. Uh, een bepaalde verantwoordelijkheid heeft ook. Hmm. En, uh, als wij het boek hebben gemaakt... was voor mij de, de keuze ook heel duidelijk... Nou, we moeten gewoon proberen... zo veel mogelijk sociale campagnes eigenlijk te tonen. Yeah. Um, wat je natuurlijk net ook zei... Yeah. de meeste mensen die het gaan lezen... Ja, dat zijn hoogopgeleide, dat zijn mensen die misschien straks de reclame ingaan... zelf ontwerpen worden... die middelen weer toepassen... En mensen die niet, niet weten... nou ja, die uh, zijn dan toch weer onder de invloed van iets wat ze niet kennen. Ja, want kijk, dat is natuurlijk een, dat is een lastig ding. Hè. Jij kan zeggen... je mag hier geen stoute dingen mee mm. met dit boek. Maar iedereen kan er natuurlijk mee doen wat tuurlijk, hij wil. natuurlijk. Toch? Ja, ik, ja. Ik heb, we, we hebben daar natuurlijk geen, geen invloed nee, nee. op. Nee. Nou, ik vind het wel mooi... Je hebt, ik heb ook wel eens bij een gastcollege gezeten... wat je over dit boek gaf hier bij ons op school... Uh, en je zei het er expliciet bij. Ja. Je mag het alleen voor good gebruiken. <laughs> Is dat die eerlijkheid ja. van Dieter Rams zou je niet mogen? Zou je eigenlijk als ontwerper geen ja, evil bleef... shit mogen doen? Nee, maar ik bedoel, het zit natuurlijk wel een groot verschil tussen een product wat Dieter Ramsen heeft gemaakt qua eerlijkheid, wat een object moet zijn of Over communicatie en persuasion binnen het overdragen van een message. Toch? Ik bedoel, een object is minder, kan misschien persuasive zijn in hoe je het gebruikt, mm -hmm. maar het geeft je niet een bepaalde gedachtegoed mee. Ja, ja, okay. toch? De, ja, ja. Ja. Dus de eerlijkheid ligt misschien dan toch. Meer in de vormentaal die hij misschien bedoelt. Ja, voor producten. Ja. Ja, ja. Ja. We hebben het nu over Maar campagnes. laat ik zeggen, de eerlijkheid binnen het ontwerp, ook in visuele communicatie, is wel een mooi streven. Ja, ja. ja. Okay. Toch? Ja, ja, ja. Ik vind het. Ja. Tuurlijk. Um, goed te zijn heeft een lange levensduur. Dat huh? is een goede. Ja, in deze tijd. Lukt dat? Ja, vaak moeilijk. Huh? Maar ik denk dat, uh, dat het natuurlijk ook ja, een, een heel mooie streven is. Ook lange levensduur natuurlijk. Op de ene kant niet alleen qua uh, ontwerp-output, maar ook qua materialen die, die je gebruikt. Okay. En als je naar fashion design kijkt, naar nou, materialen, als je een jas hebt die tien jaar meegaat, ja, dat is uh, denk ik wel uh, belangrijk. Weet je? En uh, dat zou natuurlijk ook bij de... ook uitzonderlijk, zijn. het zal niet vaak voorkomen. Want dit principe gaat juist bij fashion zo min mogelijk op. Ja, maar ik bedoel, je hebt merken die natuurlijk wel daarvoor streven. Ja. Weet je, een interessante. Als we dan bijvoorbeeld naar techniek kijken of we kijken naar een iPhone, we keken naar um, elektronische apparatuur. Ja, de levensduur die wordt soms echt bewust. Vastgelegd door de bedrijven. Waar het dan misschien twee, drie, vier jaren maximaal is. Of hij wordt kunstmatig korter gemaakt. Precies, hij wordt kunstmatig korter. Je merkt op een gegeven moment dat je iPhone langzamer wordt. Na ja. een aantal jaren. Precies. En dan uh, hebben we het misschien wel over eerlijkheid. Ja. Weet je, dan gaan eerlijkheid en levensduur of duurzaamheid gaan. Ja, ik, ik denk dat dat heeft ook. Of eerlijkheid heeft ook iets met duurzaamheid te maken. Weet je, dus maar je het, het, en... het is opvallend. Dus... Hè? Die laptop van mij bijvoorbeeld. Onmogelijk, toen ik die kocht. Dat die ooit te traag zou worden. Mm. Die was, en overigens met mijn iPhone het precies hetzelfde. Die was zo snel mm. en zo snappy. En hij reageerde zo super snel. Maar je hebt de Twiker nu wel hetzelfde merk. En hij is uh, nu, uh, zie ik, uh, hij is nu trager aan het worden. Terwijl echt niet dat er stof in komt of zo. Mm. Weet je, zo werkt dat niet. Ja, ja, ja. Nee, dus hij wordt trager gemaakt. Denk ik. Mm. Dus je zou kunnen zeggen. Ik mensen zeggen altijd. Oh ja. iPhone. iMac. iBook. Goed te zijn. Ja. Maar op die twee punten eerlijkheid. En levensduur, Is dan de vraag. Of dit uh, volgens Dieter Rams. Zou, ja, ja precies. Uh, want, want theoretisch zou uh, dit mijn laatste laptop kunnen zijn. Omdat die technisch super goed in elkaar mm. zit. En omdat die zo super snel is. Ik heb geen enkele reden om een nieuwe te kopen. Ja. Tenzij. ...de updates komen die mijn computer trager maken. Ja, of niet optimaal ondersteunen. Mm. Verder, toch? Of ja. software ook, ja. Ja, mm. ja heel belangrijk. heel belangrijk punt, de ja. duurzaamheid. En die worden heel vaak niet... ...ja, dat wordt, ja, wordt bewust misschien uh, tegengehouden. Ja. En ik bedoel, als je het visueel ja. bekijkt natuurlijk ook... ...een website die je misschien... vijf jaar geleden hebt gemaakt van klant... Daar is de duurzaamheid ook best kort. Je kan tegenwoordig, weet je, vijf jaar geleden hadden, hadden mensen nog niet echt over responsive. Uh, vijf jaar dus... geleden inmiddels wel, denk ik. Ja, maar krap, daar begon ja, het misschien. Ja, ja, ja, het, ja, ja. Dus, uh, misschien was dit nog net even de, de, de, de genf. Ja, dat is wel echt een hele goeie. Van hoe zit... Zou het nu misschien kunnen dat we nu volwassen zijn geworden, wat webdesign betreft? Ik denk het niet. En dat we nu websites zouden kunnen hebben die er over vijf jaar nog steeds zijn. Klein beetje onderhoud, maar niet veel. Dat we niet over vijf jaar. Nou, well, ik denk dat er een paar voorbeelden wel op te noemen zijn. Ja. In hoeveel? Of wat soort voor voorbeelden? Nou, bijvoorbeeld, Ja, ik noem dat voorbeeld elke keer, maar dat is de, de government, of de Engelse overheid, Katie zei. Mm. Dus die, die hebben op een gegeven moment gezegd: alles, uh, alle overheid van Engeland wordt één website Wordt op mm. één groep gemaakt. Die groep heeft absoluut mandaat. Dus ministeries, lokale overheden... Alles zit in die ene site. Gov.uk. Mm. Ongelooflijk goed gedaan. Echt helemaal vanuit de gebruiker. Helemaal uh, vanuit uh, het digitale heel goed begrijpen hoe dat werkt. Uh, ze hebben ook gezegd... Alles, alles moet digitaal toegankelijk zijn. Al onze formulieren, alles wat je met de overheid moet kunnen doen... Moet digitaal kunnen, dus digital first. En uh, nou ja, die site, die, ja, als ze, ja, of ze moeten hem echt stuk maken, dan moet je echt ja. moeite voor doen om die stuk te maken, denk ik. Die zit zo goed in elkaar. Ja. Ik denk, een ander voorbeeld lijkt mij, maar dat, goed, dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik vind het Rijksmuseum nog altijd een ongelooflijk goede site, ja. wat ze daar hebben gemaakt. Die enorme focus op content. Dat je in kunt zoomen tot op de poriën van een schilderij. Mm. Ja. Maar dat is wel vooral een desktop experience. Toch? Of, uh? ja, maar hij werkt ook heel goed op mobieltjes. ja, ja. ja. kan je ook inzoomen. Mm. Ja. Maar het moet eigenlijk toch eigenlijk nog een uh, experience zijn in het echte leven. Toch? Of kan die experience uh, van, uh, van het Rijksmuseum de echte ervaring. Uh, maar soms kom ik wel eens het rijks uit en dan denk nou, ik vond de website beter. Ja? Ja, ja, ja, ja. En dat is toch wel voor het eerst, ja, ja, toch? Dat is best uniek. Ja, ja, ja. Dat is, uh, dan heb Zeker, je, je goed hebt goed gedaan, bijvoorbeeld, ja. er is een, uh, een voorbeeldje wat ik altijd gebruik van een konijntje, een beeldje van een konijntje. En dat is, uh, daar kan je helemaal op inzoomen, zie je echt op detailniveau, kan je zien hoe dat uh, ivoren konijntje gesneden is. Maar in het Rijks hangt hij in een vitrine. Waar je, nou, op 20 centimeter afstand kan je er naar kijken. Maar het ding is maar 2 centimeter groot. Mm. En op je website kan je hem nou ja, tot op echt, echt tot op bijna microscopisch niveau inzoomen. Mm. Ja, dan is de website echt wel beter. Ja, ja. Je kan inzoomen op uh, al die schilderijen van Rembrandt. Nou, als je dat probeert in het Rijks, gaat het alarm af. Mm. <laughs> als je zo dichtbij gaat staan. Nou, ja. Dus ja. Ja, op sommige ja, zeg maar punten, dat... dat is een aanvulling en een verbetering... Precies, een aanvulling, van, ja. van Omdat de, de... romantico dan natuurlijk misschien meer over de aura... Van nee, een, nee, natuurlijk, ja, ja. natuurlijk natuurlijk tuurlijk. tuurlijk. Ja. Maar het is een aanvulling. Het is mm. daadwerkelijk de digitale mogelijkheden gebruiken... om dingen te doen die anders niet kunnen. Mm. Terwijl daarvoor was dat, denk ik, niet zo. Ja, maar heel vaak is natuurlijk het ontwerpvak volgt altijd iets achter de vooruitgang van de technologie. Ja. Nee, ik hoop, hoop dat ik het goed, uh, goed zeg. Maar we weten nog eigenlijk helemaal niet... per se hoe over vijf of tien of vijftien jaar mensen informatie toezicht nemen. Ja, of wat er dan kan, hè? technisch. Wat dan mogelijk is. Het zijn we ja. de andere devices. Ik bedoel, de tegenwoordig is natuurlijk de, goede, de, de, de grootste mediator die ze overal toepassen... nou ja, is de interface hè? Of, een, of een screen... Ja. Uh, Moeten nieuwe interactie, nieuwe functionaliteiten bedacht worden voor. Maakt niet uit wat het voor een object is. Is een koelkast A. Ah, daar komt een screen bij. Ja, ja, ja. ja? ja. Dus, uh, Jezus, ja, ik hoorde laatst we hebben in een discussie. Dus, zei ze, je, er was een gast die zei: Nee, je moet niet een screen op je koelkast of op je wasmachine of op je afwasmachine of je droger, daar hadden ze het over. Dus uh, tegenwoordig hebben die dingen steeds meer een scherm, een touchscreen. Mm. En ik dacht dat ze gingen zei ze zeggen. Gewoon een draaiknop. Mm. Waarom heb je daar een ingewikkelde interface voor mm. nodig? Wat heb je nog meer nodig? Een draaiknop en een aanknop. Wat, wat zou Ramste over gezegd hebben dan? Over die uh, screens. Hè? Zij zeiden: Nee, je moet Bluetooth hebben en een telefoon. Dan maak je het nog ingewikkelder. Mm. <laughs> toch? Ja. Ja. Dan kan je dus niet meer het apparaat op het apparaat bedienen... maar dan moet je zoeken naar een ander apparaat. Of een extra app die je dan weer ja, aan moet je ook weer installeren. Ik denk dat het veel simpeler kan. Gewoon een knop, terug naar de mechanica op sommige punten. Ja, maar wat, wat zal Dieter Rams dan uh, gezegd hebben... of zegt hij over het gebruik van een interface weer op een... Ik weet het niet, laten we eens kijken. Even kijken, het moet bruikbaar zijn, begrijpelijk. Nou, een app met bluetooth... Maakt het niet meer begrijpelijk dan een draaiknop. Maar ja, goed. Levensduur, eerlijk. Consequent tot in het laatste detail. Dat is de volgende, die hadden we nog niet, hè? Ja. Oké. Okay. Daar hebben we op ingaan of punt Goede macht. Goed te zijn uh, is consequent tot in het laatste detail. Ja. Oké. Okay. Die is moeilijk, hè? Ik vind die, denk ik, best makkelijk. Ja? Ja. ja ik, zou, ik, ik, vind, ik bedoel... Ik denk dat, weet je, heel vaak, ook als ik weer kijk naar de klant-ontwerper-relaties, vaak de vraag of als je drie voorbeelden van een identiteit of iets aan de klant toestuurt, of hij van die drie voorbeelden de, keuze, de, de juiste keuze van het beste ontwerp volgens jou zou maken. Je? Dus hoe goed kan iemand die geen ontwerper is eigenlijk beoordelen of iets goed of niet goed is? Ja, yeah, ja. Yeah. En voor de ontwerper, ik zie je het denk ik ook vanuit mijn eigen instelling en praktijk, vaak zit het onderscheid in het detail. Ja. Weet je, en het detail kan in typografie liggen, uh, in nou, vormtaal, uh, in, in, in andere aspecten natuurlijk van, van het uh, ontwerpproces. En het gaat over een consequentie, hoe je iets toepast. Ik bedoel, je stelt misschien bepaalde regels af, of je, je wilt natuurlijk een bepaalde continuïteit qua. Uh, vorm of typografie die je op iets uh, toepast of interactie zelfs. Ja. Dus um, ja, de, de, de, consequent toe te passen maakt het wel als iets... wordt meer als een geheel waargenomen, ja. een geheel te maken. Maar je ziet toch, en dat zie ik bij, bij studenten, dat dit een moeilijk ding is. Je hebt namelijk twee dingen nodig. Je hebt attention to detail nodig mm. en die nou, soort attention to global. Mm. Een macro-micro. Ja. Uitzoomen, ja, precies. Inzoomen. En je moet ja. dat allebei kunnen. Mm. En vaak zie je dat studenten een van de twee goed kunnen. Dus die kunnen globaal iets neerzetten... Mm. maar zijn wel heel slecht in de details. Of andersom. Mm. Die zitten heel erg te priegelen op dingetjes... maar zien helemaal niet meer dat... Precies, ze verliezen dat... zich eigenlijk in de ja. details. Dus ja. het kan wel lastig zijn. Ja, ja, ik denk het is misschien ook een, een vraag hoe je zo'n project aanpakt. Als ik nu over nadenk... Nou ja, dan zou je eigenlijk eerst maar vanuit een macro-visie beginnen... en je werkt toe naar de details. Dat kan. Dat is één mogelijkheid. Ja, is één mogelijkheid. Je kan natuurlijk ook de hele tijd uitzoomen en inzoomen. <laughs> kan ook. Kan toch ook? Ja, ja. dat doe ik eigenlijk wel. Ja. Ja, dan zit ik weer even lekker te priegelen op typografie. En denk ik, oh ja, maar dat heeft weer invloed op... Mm. Toch? Ja precies, ja. dan zoom je weer uit Misschien om ja. te controleren ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk een soort van Ja misschien Try and error Wat natuurlijk, try and error, wat natuurlijk ook belangrijk is Binnen, ja. binnen het hele proces ja. nou, Jij vindt het dus belangrijk of niet belangrijk? Nou ja, ja, ik vind het wel belangrijk Je ziet het ook meteen Als mm. het er niet is dan, ja. dan, dan, dan ziet het er gewoon niet goed uit dat ziet er stuk uit ja, maar dan heb je het wel over een esthetische waarde, maar als iets consequent is, dan is het ook qua, laat zeggen, qua navigeren door de informatie of door ja. de website of door het boek, wordt ja. het ook begrijpelijk voor de lezer. Precies, ja. ja, ja. Of voor de kijker of ja. voor de user. Ja. ja. Dus het heeft natuurlijk ook echt een functionele rol. Ja, het is ja. ook echt, echt nuttig. Ja. Ja, oké, ja. Okay, ja. Um, ja, punt negen, goed te zijn is milieuvriendelijk. ja is, uh, denk ik, tegenwoordig ook ja, heel belangrijk. Het draagt ook bij, bij de eerlijkheid en authenticiteit van het product. Ja, ja, ja. Uh, ja ik vind het dat altijd zo'n opvallend punt. Wat is, ik vraag me wel eens af, wat is een milieuvriendelijke website? Eigenlijk is dat een website die geen bezoekers heeft... Die dus heel weinig surfers Die je weinig heeft. wit gebruikt ook. Ja, dat was een paar jaar geleden ja. wel zo. Ja, het niet meer zo. Nee, is het niet meer zo. Ja, okay. dus een witte pixel is nu net zo duur als een zwarte ja? pixel. Okay. Ja, ja. Ja. Maar dat was ooit niet zo, inderdaad. Met die grote schermen zou Google een aantal surfers mm. uh, minder nodig hebben als een zwart een zwarte achtergrond hadden. Ja, en ik denk bij productdesign of ook bij architectuur... is milieuvriendelijkheid in materialen eigenlijk nog bijna belangrijker... als voor een webdesigner, denk ik, ja. of voor een, voor een grafisch ontwerper. Maar ik ken ook voorbeelden. Bijvoorbeeld als je dan denkt als grafisch ontwerper... oké, okay, ik moet milieuvriendelijk iets ontwerpen. En je hebt het bijvoorbeeld over briefpapier. Dan probeer je gewoon zo min mogelijk grafische uh, vormen... of het logo niet zwaar te maken... zodat ook min mogelijk inkt mooi ja. woord bijvoorbeeld, ja, ja, ja, ja. dus zo zou je natuurlijk ook zo ook ver uh, kan je binnen. gaan, zo ver kun je gaan, weet je, maar en dat word... je dan geen groen gebruikt omdat het giftig is, ja, bijvoorbeeld, nee. terwijl groene wel weer, maar groene inkt is vaak giftig, dus dan moet je ja, zo ver zou je kunnen gaan, maar het ja. gebeurt natuurlijk eigenlijk niet in de praktijk, ik zo denk vaak, niet. ja. Um, maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen bij printproducten... ik nou, ga met een printer in zee die alleen maar duurzaam print... en bepaalde, en bepaalde duurzame regels voldoet. Maar ja, dat is vaak ook een prijskwestie. En ja, vaak genoeg wordt toch voor de, voor de goedkopere ja. oplossing ook uh, gekozen. Ja, of moet je hier misschien op een andere manier ook naar kijken. zeker vanuit product design. Ik denk dat ze daar bedoelen, maak geen wegwerpartikelen. Nee. Toch? Dat is wat hij bedoelt. Ja. Hij zat natuurlijk wel, ook wel in een hele fijne luxe positie, toch? Mm. Niet iedereen ontwerpt alles voor een grote... Ja. Maar het, ja, maar het betekent dat niet dat iedere grote organisatie ook milieuvriendelijk uh, produceert? Zeker niet. Ja. Integendeel. Ik denk dus dat ze heel bewust... Uh, een korte levensduur aan producten geven. De, ja. toch? Ze zijn heel erg bewust met mode bezig. Mm. Uh, die... die, die ik heb het altijd over die Apple-laptop, maar die ziet er niet voor niks heel anders uit dan de laptop van vijf jaar geleden. Mm. Zodat mensen het idee hebben dat ze een oude hebben. Toch? Ja, ja. ja. Maar dan is het natuurlijk weer meer op esthetisch duurzaam vraagstuk. Ja. Toch? Dus ook de esthetische waarde, of de esthetiek, kan natuurlijk ook invloed hebben hoe lang iets meegaat. Ja. En dit is, ik zeg maar, de esthetische. Uh, waarde die gaat in de loop van de tijd natuurlijk ook veranderen. Op uh, een moment is dit uh, hip of... Uh, je, dat is natuurlijk het ding wat je heel vaak ziet ook bij studenten. Die gaan natuurlijk ook heel graag vaak mee met, uh, ja, met dingen die nu op dit moment spelen. Ja. Een bepaalde toepassing van typografie of uh, omgaan qua hoe zich beeld en tekst met elkaar verhouden of zo. Dus uh, je ziet het ook bij... bij als je een hele huisstijl voor een bedrijf ontwikkelt... Ik bedoel, daar zijn maar alleen maar een paar logos of identiteiten... die al sinds lange, lange tijd meegaan. Ja. Uh, dus heel veel grote bedrijven. Ook, uh, die gaan toch alle tien jaar of uh, eerder soms weer iets... Ja, en waarom eigenlijk, toch? <laughs> echt nodig. Is het vaak ook Ik heb er wel eens... Uh, oh, ach, hoe heet die man nou? Uh, Michael Beirut heeft er ook wel eens... Wat over gezegd, Dan kwam er Coca-Cola of zoiets, of een andere, zo'n grote, grote, bekende organisatie met een heel duidelijk logo kwam naar hem toe. En die zei: We hebben, dat was waarschijnlijk, oh, dit was na de wisseling van de wacht. Dus een nieuwe CEO, een nieuwe baas. Mm. En die zei: We hebben een nieuw logo nodig, omdat die zijn plasje wilde doen over de, mm. over de organisatie, wilde laten zien dat hij er was. En hij heeft toen gezegd, nee, dat heb je helemaal niet nodig. Dat gaan we niet doen. Hmm. Ja. Toch, Ik weet niet of het Beirut was of het was iemand anders. En hmm. elk geval een van die grote Amerikaanse ontwerpers. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, nou, laten we, ik zeg nog maar tien jaar terug of zo... als uh, dus, uh, ja, mensen niet zoveel content hebben bekeken op uh, social media of op uh, mobiele devices een logo of een identiteit of een onderdeel van een identiteit... die moet tegenwoordig wel op nou wat is het, 15x15 pixel werken of 20x20 pixels. Dus ja. daarmee houden... Als je nu een identiteit creëert voor een bedrijf... dan moet wel echt mee rekening gehouden worden... dat op een kleine vlakte... Ja op een digitale kleine pixelsvlakte het logo of de identiteit... waar je nog herkenbaar nou ja, is. Dat ik is heb natuurlijk... zelfs gezegd, ik heb wel eens tegen, tegen klanten gezegd... dat logo doet er niet meer toe. Want het logo, zodra je ook maar een klein stukje scrolt... is dat uit beeld. En als jouw uh, identiteit niet meer overeind, overeind blijft staan zonder dat logo... dan is je identiteit niet goed. Mm. Dus de rest van de huisstijl niet goed. Ja, ja. En daar zit de branding, denk ik. Tuurlijk, de rest ja, ja, van de dus, huisstijl. Ja, precies, ja, dus in het de witruimte, in de typografie, ja. in het kleurgebruik. En, en dat soort dingen, in beeld. Maar niet in het logo. Als je nee, nee, nee, nee, het logo, logo weghaalt, moet het blijven natuurlijk, staan. Ja, nee, en de consequentie wat mij betreft, dat zeg ik wel vaker... is het logo hoort niet linksbovenaan te staan, ja. maar in de voeter. Ja, nee, dat is natuurlijk ook een heel gekke norm eigenlijk: dat het daar linksboven, ja, 90% van de gevallen of zelfs meer wordt het boven links geplaatst. Ja, ja, iedereen. Ja. En dat is gek, want het is de duurste plek van de hele website. De belangrijkste plek. Mm. Dat is waar je begint met kijken. Dus daar moet de belangrijkste content staan, denk ik. En dat is niet het logo. Ja, maar voor merken is het natuurlijk wel even belangrijk. Dat Ik je... weet het, ja. Ja. ja. Ik praat ook... Ja. Niemand is het met me eens, maar... Zeker bedrijven niet. Maar logo kan natuurlijk tegenwoordig ook gewoon blijven staan... als je naar beneden scrollt. Dus... Dat kan ook, dat is nog vervelender. Ja. De real estate is belangrijk, daar kan je ook nuttige dingen neerzetten. Ja. Ja, de laatste punt van uh, Dieter Rams is dan uh, nummer 10. Goed design is zo weinig design als mogelijk. Ja. Een mooi punt, maar zeker niet iedereen doet er wat mee. En hoezo? Waar ligt het dat uh, niet iedereen... Uh, Toch, is, maar het dus? idee is van... Uh, het, het idee is volgens mij dat als je bijvoorbeeld een boek hebt gelezen... dat het je niet is opgevallen, dat het is vormgegeven. Ja, dat het bijna onzichtbaar is. Ja, ja precies. En, uh, ja, dat, uh, dat is ook een beetje... Of natuurlijk vorm, follows, function. Ja. Eigenlijk dat dingen die overbodig zijn, decoratief zijn... die eigenlijk niet echt een functie hebben. Nou, laat die maar liever uit. En ik denk, ja. als je ook kijkt naar de objecten van Dieter Rams... dan was, ja, heeft iedere... Ieder onderdeel van het object had natuurlijk een uh, functie. Ja, zeker. Ja, zowel de kleur, de, de positionering... De, ja, absoluut. De grootte van de vormen. Dat deed hij heel goed. Maar aan de andere kant, ik hou ook wel van rococo-vormgeving. Mm -hmm. Over de tap, tirantijnen. Ik kan het zelf niet. Mm -hmm. uh, ik kan het helemaal niet. Mm. Maar ik vind het wel te gek. Maar is dit niet dan weer meer iets wat... ...esthetiek eigenlijk... Uh, dan ...een rol speelt... Toch? Dat, ...dat jouw esthetieke... Uh, ...verwachting... ...vervult... ...of ja. aanspreekt. Ja goed, dus ik, ik, ik snap het punt... ...en ik vind het ook wel een goede... ...ik vind hem ook een beetje gevaarlijk... ...want heel veel mensen uh, halen met dit idee... ...dingen weg. Dingen die eigenlijk wel nodig zijn. Mm -hmm. Dus het, het is een soort... ...met dit punt gaan mensen streven naar minimalisme en ze kunnen dit punt ook. je zag het een aantal jaar geleden, waar, daar ging het ook wel mis, dat je heel veel mensen die vonden het dan mooi om een grijze achtergrond te hebben met iets donker letters eroverheen. Mm. dat voor iedereen van boven de veertig, want totaal onleesbaar ja. is. en maar dat werd dan als ja, weinig design. dat werd als mooi gezien. Mm. Het, eigenlijk maak je het gewoon stuk. ja dat is eigenlijk ook wel wat hij zegt, hè? zo min mogelijk totdat het niet stuk is. Maar dat, wanneer is iets niet stuk, dat is heel lastig om te meten. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een, een vraag voor een Ja, toch? Ja. Um, maar ik vind het interessant dat, dat uh, deze toepassing dan ook zo minimaal mogelijk ook in contrastverschil zit. Je is het meer minimaal in gebruik van elementen. Ja, ja, ja. maar ja, het is op zoveel manieren natuurlijk ja. te interpreteren. Ja, ja. Je kan ervan maken wat je zelf wil. Mm. Ja. Je ziet bijvoorbeeld bij formulieren online... dat mensen dan de, de labeltjes weghalen die boven het formulier staan. Mm. En die zetten ze in het formulier, in het veld wat je invult. Maar zodra je gaat typen, dan verdwijnt dat. Dus dan zie je dat niet meer. ja, maar Dat is goed genoeg. Nou, denk je, dan zouden mensen weer vergeten wat ze aan het invullen zijn. Ja, bijvoorbeeld als je even gebeld wordt. Uh, moest, je, moest ik nou mijn username invullen of mijn e mailadres Ja, ja. Toch? Ja, nee, ja. ik bedoel, ik zou zal, ik zal ook de voorkeur, voorkeur geven uh, het in het veld uh, safe te zetten. Ja, ja, ja precies. Ja. Nou, ik de... snap je punt. Ja, ja. ja. Maar nou, dan zou je natuurlijk ook een oplossing kunnen verzinnen: dat je alles delete en dan staat het inderdaad. toch? Tuurlijk, uh, dat uh, kan, ja, ja maar... maar dan moet je wel eens deleten. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik weet niet of het. Dus er zijn allemaal van die dingetjes. Ik, ik denk dat je hiermee ook snel te ver kunt gaan. Mm -hmm. ja. Heb jij uh, iets wat je zou uh, aanvullen aan dit lijstje? Of uh, oh, okay. is dat een moeilijke, uh, moeilijke vraag? Uh, nou, ik zou misschien sommige dingen anders verwoorden. Uh, misschien dat goed design is innovatief. Ik weet wat dat daar zijn. Een aantal van deze punten, ik heb meegemaakt... dat ontwerpers ze gebruikten op een destructieve manier. Mm. Dus dat ze gingen innoveren om te innoveren. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld dat ze zeiden... Ja, we gaan, je zag dat natuurlijk in de flashjaren heel erg... we gaan uh, navigaties maken die we nog nooit hebben gezien in plaats van gewoon gebruiken wat al werkt. Mm. Weet je wel? Dan gingen ze bijzondere dingen verzinnen. Nee, want we moeten innoveren. Mm. Het moet anders. Dus ik zou die dingen misschien anders verwoorden. Van je moet gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn... en daarop voortborduren of zoiets. Dat mm. klinkt natuurlijk niet zo catchy. Maar... <lacht> ja. Um... ja. Wat natuurlijk wel interessant is, dat eigenlijk... Hij gaat eigenlijk niet eens zo diep in op de gebruiker. Ik bedoel, een product moet bruikbaar zijn. Het moet een lange levensduur hebben. Dat zijn natuurlijk wel ja. punten die interessant voor de gebruiker zijn. Maar hij zegt eigenlijk niet dat de goed te zijn ja, zich eigenlijk richt... of de, de gebruiker als uitgangspunt neemt. Hè? goed punt. En um, hij houdt eigenlijk ook geen rekening met de context. Ik bedoel, ja. we gaan natuurlijk altijd de user in de, in de, in de focus zetten. Vindt dat is heel goed, heel belangrijk. Ja. Maar wat ik ook een heel belangrijk punt vind, is eigenlijk ook uh, de context. Mm -hmm. hè, waar iets gebruikt wordt. Dus ja. je hebt natuurlijk users, maar ja, een user kan natuurlijk ook weer in een andere context uh, zich bevinden. Dus dat zijn twee belangrijke aspecten die ook nog, denk ik, heel belangrijk zijn. Dat voor... is echt een goed punt, want dat is ook iets wat we vaak vergeten. Van, en niet alleen de context, maar ook wat je daarvoor zei over dat het een... Uh, dat, uh, het product moet een goede, of moet de kwaliteit van leven verbeteren. Van maar dat is de maatschappelijke relevantie? Of... Ja, dat zou kunnen. Mm -hmm. ja, maar dat, dat is wel iets wat vaak vergeten wordt. Van, wordt de kwaliteit van leven wel beter? Of wordt de kwaliteit van het bedrijf beter? Mm -hmm. dat, weet je bijvoorbeeld Facebook... Of... Nee, die... Facebook heeft er alle belang bij dat mensen zoveel mogelijk Facebook gebruiken. Mm. Maar mensen zelf hebben er geen enkel belang bij om zoveel zo Facebook te gebruiken. Je, een beetje Facebook is prima, maar mm. de hele tijd is weer niet zo goed. En hoe zorg je ervoor dat. Ik, dan, dan gaat de kwaliteit van leven niet meer vooruit. Mm. Ja, maar man zou natuurlijk bij de hele kwestie, bij, uh, nou, wat, wat is goed design, zou je natuurlijk ook kunnen... Zou man eigenlijk eerst maar moeten vragen, wat is design? Ja. ja dus, uh, het een product is natuurlijk ook designed. we ja. zijn natuurlijk nu vanuit uh, ja, CMD zitten we natuurlijk eigenlijk hier. Dus we zijn natuurlijk dan meer met, met visual design bezig of met interactiedesign. Ja. Technisch Technische design. En we hebben natuurlijk nu tijdens ons gesprek heel veel verschillende facetten eigenlijk besproken. Ik ja. zeg maar misschien... En er zijn natuurlijk heel veel parallelen tussen de verschillende richtingen. Of het een product is of een, uh, ja. een object of een gebouw of ja. een affiche. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk toch nog best wat verschillen ook. Qua waarom iets gedaan wordt. Nou, absoluut. Of, uh, ja, absoluut. Natuurlijk, ja. ja. En dan zijn deze punten ook niet zomaar één op één plotten. Ja, ik denk dat, je, toch, hè, dat, zijn toch, dat innovatief... In het begin zat ik er een beetje op te zeuren... van dat, je, dat moet je niet doen. Aan de andere kant, je moet goed in de gaten houden... wat is het technisch nu mogelijk. Daarmee kan je innoveren. Hè? Daarmee kunnen nieuwe dingen... Uber bijvoorbeeld mm. kon niet bestaan zonder mobiele telefoons. Het ja. kon niet. Mm. Doordat we die mobiele telefoons met locatiebepaling hebben... en al altijd internet, daardoor kan het bestaan. Mm. En creditcards. Die combinatie. Tien ja, maar ligt dan vooral de innovatie in het designgebied... of ligt het dan toch mee in de technologie? En dan de toepassing van design op de technologie. Ik denk dat, ja, ja. toch? He, dus ja. het is een combinatie van technologie die vooruitgaat. En wat doe je daarmee? Mm. Ik denk dat er, mee, er iets mee doen, dat is denk ik design. Ja. Ja, daardoor dat designers natuurlijk weer... De technologie eigen maken ontstaan natuurlijk ook weer nieuwe toepassingen, nieuwe producten, nieuwe mogelijkheden. Ja. Dus uh, uiteindelijk, als een bepaalde technologie beschikbaar is, is het misschien zelfs zo dat de ontwerper natuurlijk ook zijn bijdrage levert om deze technologie toe te passen voor de massa. Ja, precies. Ja. Ik heb wel eens met Jeffrey Wien gevraagd, van, uh, toen ik hier net begon. Uh, als, uh, als docent... toen vroeg ik me af... Hey, ben ik niet eigenlijk een uitstervend vak... aan het onderwijzen? Gaan, wordt de ontwerper niet... Uh, is die over vijf jaar niet meer... Uh, onnodig? Hij moest toen heel hard lachen. Hij zei nee, om, juist vanwege die... Uh, enorme veranderende maatschappij... komt er juist veel meer vraag... naar ontwerpers. Mm. Uh, we gaan allemaal dingen oplossen... waarvan we nog niet eens weten dat we dat moeten gaan oplossen. Mm. Het begrip van ontwerper wordt natuurlijk eigenlijk uh, veel breder. Ja, ja. Ik denk ook dat Don uh, Werper. ik nee, bedoel, er wordt natuurlijk al vaker over gediscussieerd. Nou, wat, wat is de rol in de toekomst uh, van Don ontwerper? Maar. Dus, uh, nou ja, zichzelf gewoon als grafisch ontwerper te, te beschrijven of zo. Uh, ja, dat is de kwestie of je daar nog in tien jaar echt. Uh, ja, aan meedoet. Ik denk, er zullen er minder zijn dan nu. Precies, er zullen er minder zijn. Zullen er zullen nog steeds zijn. Er is altijd nog top, vraag naar topontwerpers. Mm. Of topspecialisten op sommige gebieden. Ja, maar design wordt ook in plaats van het maken. En te visualiseren wordt het ook, ik denk ook hopelijk... een theoretisch kader die het ook okay. voor bedrijven biedt... om ja, op nieuwe oplossingen te komen. Ja, ja. ja, ja ik bedoel dus de, de hele trend, thinking, precies ja. de hele trend ja. om design thinking... is natuurlijk ook in de laatste vijf, zes, zeven jaar echt uh, ja. gegroeid. En het mooie is natuurlijk altijd voor het ontwerpvak als bedrijven... niet alleen commerciële bedrijven, maar ook misschien uh, overheid of uh, sociale organisaties... dat ze het belang, de meerwaarde zien, niet alleen van design als uh, visuele... Output, dat een mooie identiteit of zo, helpt in, in uh, waarde creëren, weet je, of yeah. een, een extra waarde. Maar dat het ook inhoudelijk gezien van extra waarde kan zijn. Ja, ja, nieuwe ja. strategieën, uh, nieuwe producten, nieuwe manieren oplossingen. Manieren van beperken. oplossingen, ja, ja, ja, ja. En ook ja. in het innoveren ja. binnen een bedrijf. Ja. ja. ja dus uh, ik zeg maar de hele scale die een ontwerper kan bieden. Ik denk ook bij uh, CMD is een mooi gegeven, door mensen worden best breed opgeleid. Iedereen moet natuurlijk uiteindelijk zelf weten... wat hij het leukst vindt of waar hij goed in is. Uh, maar in ieder geval krijgen ze uh, nou ja, best verschillende inzichten... in de tools die een werpa uh, zich kan ja, ja. toe of, ja, ja. ja. En uh, nog een punt wat volgens mij misschien wel ontbreekt... op die, die tien punten van Rams. En die stond wel op jouw site... Uh, over, wa waarin je beschrijft over jullie zelf, hoe jullie werken... dat is dat jullie een critical attitude to ourselves hebben. Dat is een soort van basisprincipe. Altijd kritisch blijven? Altijd kritisch blijven, tuurlijk. Ja? Voor wie je werkt, wat je doet, hoe je het doet. Mm -hmm. um, en belangrijk is gewoon dat je gewoon betrokken bent met wat je doet... en dat je niet uit hetzelfde trucje weer uit. Oké, okay, ja, ja, ja. belangrijk, want anders? Ja, anders maak je het voor jezelf ook niet leuk. Oké, okay. toch? <laughs> ja, ja. Nee, weet je niet wat ik bedoel? Okay. Un, un, ik bedoel. We zijn natuurlijk een, een klein uh, bedrijf, een klein ontwerpstudio. Daardoor zijn we natuurlijk ook flexibel. En uh, dynamisch ook in. Ja, in die zicht dat wij, wij moeten ook gewoon altijd scherp blijven wat we doen. En we gaan iedere jaar evalueren of dat wat we doen, of we dat leuk vinden, goed vinden. En uh, ja. of we dit willen blijven doen. Oké, okay, ja. Yeah, Weet je, yeah. als je een, een kleine organisatie bent, nou ja, dan is het schip mak makkelijk weer een beetje bij te sturen. Mm -hmm. Weet je, als je een designstudio bent met 10, 20, 30 of meer mensen hebt, waar heel veel mensen op een uh, loonlijst zitten, dan... Uh, nou ja, dan bestuur je eigenlijk een grote boot en bestuur je een tanker... en dan is het veel moeilijker om bij te sturen. Ik weet het. Ja. Dat heb ik geprobeerd. Ja. Ja. Dus um, dat is natuurlijk ook ja, gewoon het voordeel om, om klein te zijn. Dat je wel keek naar nou, wat vind ik eigenlijk interessant. Ik was altijd zo jaloers op kleine bureaus. Mm. Ik werkte bij een heel groot bureau. En dan wilde ik... Uh, nou ja, dat was toen met responsive design. Mm. Ik was daar vroeg mee... Dus ik had op een gegeven moment gezegd, jongens, dat moeten we gaan doen. Maar er waren er 200 mensen die niet direct overtuigd waren. Super veel werk. Mm. Echt, jeez, wat was dat lastig. En toen was er een bevriend bureau, Eend. En die zei, een tijdje later, zeiden ze op een maandagochtend tegen elkaar... Zullen we vanaf nu gewoon voortaan alles responsive doen? Is goed, oké. Okay. <lacht> Weet je, klaar. Ja, ja, ja. Wow. Ja. Mm. Heel jaloers was ik daarop, ja. Maar dit was, dan een, dit was niet een bedrijf... waar jij dan ook voor werkte, voor het tweede bedrijf? Nee, het tweede nee, nee, bedrijf nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Nee, maar was, je zag gewoon ik, hoe zeer ma ja. je dat toepaste Ja, precies. En ik, zelfs toen ik wegging... Uh, was het nog steeds niet ingeburgerd. Hm. Zo moeilijk was het om ja. zo kolos... Nee, ja, maar hoe groot een organisatie is... zo meer politieke spieletjes zitten daarin, toch? ja. Of, uh, en uh, verschillen ja. En, uh. ja, ja. ja. ja. Nee, daar krijg je me niet meer terug. Nee. Nee. Oké, okay, dus die critical attitude... maar die is to ourselves, zit je hier. Maar uh, to gewoon een, een kritische attitude... lijkt me sowieso wel gezond voor, uh, voor ontwerpers, toch? Ja. Ja. Hey, waar ik me ook nog uh, over navroeg... zijn de... Uh, het viel me laatst op. En ik vind jou een, een, een expert op het gebied van reclame. Dus het viel me laatst op dat uh, uh, als er bij mij goede doelenverkopers aan de deur komen... Mm. dat ik daar zacherijnig van word. Mm. Dus die, terwijl vroeger... er kwam er een, uh, weet ik veel, een oud vrouwtje met een uh, collectebus... en dan vond ik dat sympathiek. Mm. En nu komen er hele, hele snelle studenten... die kunnen gewoon hier zo bij mij uh, vandaan komen... met hele snelle babbels... En die, die vind ik vervelend. Dat zijn agressieve, een soort van agressieve verkooppraatjes. En mm. dat En dat viel me zelf op. Ik heb ook een sticker opgehangen dat ik ze geen geld meer wil geven. Ze heeft gemaakt die sticker. Nee, die, die kan je gewoon Wee. kopen. Wee. En, uh, maar ik hoorde laatst ook hoorde ik een, een radioprogramma... waar dat als een vanzelfsprekendheid werd verteld. Dus daar werd gewoon gezegd... Uh, uh, Oh, goede doelen verkopen verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Alsof dus alsof alle goede doelen inmiddels rotzakken zijn geworden. Mm. Dat is toch een hele andere perceptie van twintig jaar geleden. Toen waren goede doelen goed. Mm. En nu zijn het blijkbaar agressieve marketingkolossen geworden of zoiets. Maar hoe waren ze twintig jaar? Oké, okay, dat was dan dat oude vrouwtje die... Het uh, was dan meer het... authentiek misschien, Misschien? Ja, uh, meer, meer authentiek. Ja, tegenwoordig denk ik zitten natuurlijk achter heel veel campagnes en strategieën van uh, goede doelen. zit natuurlijk ook een team die precies bedenkt hoe ze dan uh, mensen moet gaan benaderen. Maar het kan dus ook destructief werken. Precies, en ik bedoel, hier hebben we het natuurlijk echt over een sociale interactie. Dus uh, jij wordt nu niet aangesproken via een flyertje of een affiche. Ik bedoel, het gaat natuurlijk vooral om een, een sociale interactie. Dus de persoon staat echt letterlijk voor jou die jou een boodschap wil meegeven. En, uh, maar... Ik denk dat jij natuurlijk ook meteen een bepaalde weerstand hebt... als aangebeld wordt en je ziet dat er eigenlijk iemand is... die jou gewoon iets wil verkopen of eigenlijk je geld wil. Dus je staat er natuurlijk aan met een bepaalde weerstand. Ja. En door die weerstand ja, ben je natuurlijk misschien ook uh, sneller geneigd... om die persoon ook er, in eerste instantie helemaal niet echt ja, ik dacht dus ook, ik dacht, te gaan. Maar ik dacht dat het iets persoonlijks was. Hè? Maar mm. dat is dus, als ik dan zo... Dat zo... Als een algemeenheid op een radioprogramma hoor, waar iemand zegt: Ja, nee, de uh, goede doelen. Uh, je hebt autoverkopers en goede mm. doelen verkopen. Zoiets was het. Mm. Weet je wel? Van echt niet goed. Mm. Ja, ja. Hebben ze dat, zouden ze dat niet doorhebben? Hoe, dat ze zichzelf kapot aan het maken zijn of zo? Ik weet eigenlijk niet. Mm. Ik ken ze nu niet bij mij voor de deur, maar mensen, of ik zeg maar dat is direct marketing toch? Dat yeah. is een soort van direct Absolut, marketing. Yeah. Um, nou, We worden vaak in ons studio gebeld, natuurlijk, van bepaalde bedrijven die ons kunnen helpen met de belastingsdienst. Of dat is een mooie website die ons goed kan monitoren, weet je, of waar onze uh, yeah, yeah. users vandaan komen, geen idee, van alles. Hè? En daar is daar, weet je, we weten natuurlijk niet wie het is. Misschien is het een klant. Misschien is het een prospect of een lead Geen idee, het is iemand. Um, maar we hebben tegenwoordig natuurlijk binnen één of twee zinnen hebben we door wie de verkoper is. En dan moeten wij eigenlijk technieken we vinden om zo snel mogelijk van af te komen. Want we zijn natuurlijk getraind om jou aan de lijn te ja, vast te echt. houden. En ja. te dus het is blijkbaar werkt het gewoon nog steeds. Dus ook al. Hebben ze daardoor een slechte naam gekregen? En krijgen mensen een slechte bijsmaak? Ja, maar bij ons heeft nog nooit iemand iets verkocht... in de afgelopen acht, negen jaar dat wij bezig zijn. Nee, dat is maar dan... maar het, het moet toch werken, want anders ja, zou het niet Ja, maar daar zijn volgens mij zijn de statistieken... als je honderd mensen op straat vraagt naar iets van jou te kopen... dan is dat 1% of zo die toch gaat kopen. Ja, ja precies. En en dat doe, dan, is dan is het gewoon een kwestie van hoeveelheid mensen ja, ja, ja, ja. benaderen. En daarom anders. werkt spam natuurlijk ook nog steeds, toch? Blijkbaar, ja, precies. Ja, ja. ja. Maar ik denk dat mensen sowieso tegenwoordig toch um, ja, um, ja, meer alert zijn met betrekking tot beïnvloeding of verkoopstrukjes. Ik weet het niet. Wellicht. Wellicht, ja. Nou, zeker als ze jouw boek gaan lezen. Ja. Koop dat allemaal. <laughs> <laughs> heb jij nog punten die je wilde bespreken? Ik heb nog heel veel, te, we kunnen gewoon uh, uren doorgaan. Misschien moeten we gewoon een andere keer nog een keer uh, Ja, doen. ik weet niet, heb jij nog een mooi afsluitend punt of uh, uh, concluderend... Deze eigenlijk wel goed, maar ja, er zijn wel meer dingen. Wat ik altijd wel benieuwd naar ben, is dingen die... Uh... Nee, we hebben het eigenlijk ook wel over gehad. Nee, nee, nee, Nou, ik kreeg vandaag een mail van iemand die luistert naar deze podcast. En ik heb het vaak over de middelmaat. Dat ik zeg dat, dat er een behoefte is aan middelmaat. Dat er heel veel middelmatige dingen worden geleverd. Mm. We hebben het natuurlijk gehad over wanneer is iets goed is. Maar wanneer is iets middelmatig en wanneer is iets slecht? En, en is middelmaat erg of zo? Ja, ik bedoel, heel vaak. Ik bedoel, je ziet het natuurlijk al aan de discounters als Lidl of Dirk van den Broek, of weet ik bedoel, in heel veel bedrijfsstrategieën zit natuurlijk ook gewoon middelmatige, mainstream ontwerp te gebruiken. Om een bepaalde groep van mensen aan te spreken. Ja, daar dus zijn ze wel... dan ook weer super goed in, hè? Ja, dat, dat wordt heel precies tot het detail eigenlijk ja, doorgevoerd. Ja, ja, ja. En dan kun je zeggen, ah, hoe kunnen ze zoiets ontwerpen? Maar ja, het is wel. Er uh... is dus over nagedacht. Ja, dat is over nagedacht. Ja. ja. ja. Dus ja dus, en een wat middel... is middelmaat ook? Dat is, ik, ik vond het een hele goede vraag. Ja, ik maar dan zou natuurlijk dan weer aan de hand van de punten die we hebben besproken, kijken wat yeah. een bepaalde middelmaat natuurlijk uh, ja, presenteert of zo. Maar ik bedoel, ja, als iets heel schreeuwerig is, vaak. Maar dan hebben we het misschien ook meer over reclames of uh, iets yeah. van die deur-tot-deur-folie. Dat zijn gewoon dingen die je onaantrekkelijk vindt. Ja, als, ja, dat is misschien wel esthetisch, maar ook als iets niet goed werkt, toch? Ja. Uh, yeah. Nou ja, kijk, middelmaat blijf je. Middelmaat zou je altijd hebben, want je hebt natuurlijk het gemiddelde. Dat betekent het eigenlijk. Mm. Nou, wat we kunnen proberen is natuurlijk dat gemiddelde omhoog te krikken. Mm. Zorgen dat dingen minder slecht zijn. Ja, het punt is, ik bedoel, je hebt zoveel verschillende design, designers en ontwerpstudios, weet je. En sommigen zitten dan meer in de techniek, maar ja, gaan het toch ook designen. En ja, daardoor ontstaat natuurlijk ook een middelmaat. Ik bedoel, niet iedereen is een professional, goede. Die zijn een toptalent. Nee. En boven die klanten hebben volgens mij ook niet allemaal behoefte aan topwerk. Dat is ook zoiets natuurlijk, hè? Ja. Ja, nou, omdat de klant kan natuurlijk ook vaak... Weet je, we hebben vaak workshops in, in Roemenië ook gegeven. Dan zijn we een docent van een school tegengekomen. Die had een, zijn studionaam was Logo bigger. <laughs> ja. En dat is natuurlijk ook iets wat je heel vaak in een proces hebt met een klant. Die je zegt en op een gegeven moment, ja, maar het logo moet groter zijn. Ja. Weet je, dat haalt alles uit balans. Ja, ja. Op ja. een bepaalde manier. Dat is een heel kleine ingreep. Ja. Maar nou ja, de klant is toch uiteindelijk koning. Weet je, een ontwerper blijft service georiënteerd. Ja, echt. In eerste ja? instantie. Ja. ja, daar ben ik niet met je eens. Nee. Ik vind dat... je moet eigenlijk, als ontwerper wil je natuurlijk proberen je eigen mening en visie en de professionaliteit natuurlijk over te brengen. Ja. Maar uiteindelijk heeft de klant het laatste woord. En als je, niet, ja. als je niet kunt overtuigen... en het lukt niet, ja... wat kan ik dan doen? Ja. Ja, ik, kan ik, kan, ik, ik, kan, ik kan het knopje dan niet groen en klein laten... als de klant zegt... nee, het moet goot en rood. Ja, je kan dan ook zeggen... ja, bekijk me dan ga je toch met iemand anders... Ja. ja, doei. Ja. Ja, dan zou je, zou je natuurlijk over kritische houding weer kunnen nadenken... Ja. hoe ver moet die kritische ja. houding ja. dan ja. Ja. gaan? Ja. Ah, het, is, ja het, is, het is natuurlijk een moeilijke vraag. Ja. Uiteindelijk ja. ben je een dienstverlener... Maar je wordt wel als specialist ingehuurd, en als je niet zo behandeld wordt. Tuurlijk, ja. Dan, uh, en dat is natuurlijk heel vaak zo, maar dat is wel iets waar je naar moet streven, denk ja, ik. Ja. Moet je naar streven. Om als die specialist behandeld en gerespecteerd te worden. Mm. Dat je een gelijkwaardige relatie in elk geval hebt met die, uh, met die klant. Ja, ja, maar heel vaak is het wel ook belangrijk binnen een klant-ontwerpa-verhouding. Uh, dat je wel ook het gevoel meegeeft aan de klant. ...om bepaalde keuze natuurlijk ook te geven. Ja. Weet je? Dus uh, ik bedoel... Je, ...je moet gewoon binnen dit soort relaties... ...de klant ook als onderdeel... ...van het proces meenemen. Ja. Ja. ja. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Hey, ik ja. heb nog een heleboel vragen... ...maar die ga ik een andere keer stellen aan je. <laughs> Dank dankjewel. Het <laughs> was een leuk gesprek. Ja, man. dankjewel. Dit was aflevering 20 alweer van The Good, The Bad and The Interesting... waarin Vasilis van Gemert sprak met Mark Andrews... van ontwerpbureau Andrews Degen uit Amsterdam. Mocht je hier een mening over hebben... dan kan je me mailen op wassilis.nl. En van de week kreeg ik daadwerkelijk een mail van een luisteraar. Hij was benieuwd naar wat ik eigenlijk precies bedoel... als ik het weer eens heb over middelmatigheid. Een erg goede vraag waar ik wellicht eens antwoord op ga geven. Ik kreeg deze week nog een reactie in artikelvorm. Jelmar van Voorst vroeg zich af, na aanleiding van het gesprek... dat ik voerde met die kubbe, mijn oud-docent... wat het materiaal is waar hij mee werkt. Heel erg tof, dat soort reacties. Als je geen zin hebt om lange stukken te schrijven... dan kan je me natuurlijk ook twitteren op Ed Er bestaat ook een transcriptie van deze podcast. Wellicht weet je dat al, omdat je dit nu leest. Helaas zijn transcripties niet gratis... Ik heb een Patreon campagne opgezet waar je me kan helpen met betalen op patreon.com. Net zoals onder andere CMD Amsterdam en Job al doen. Volgende keer spreek ik met Anna Overmans van Fabriek. Daar kijk ik echt enorm naar uit.